Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De chaos gisteren in de Amerikaanse stad Washington was de schuld van president Trump. Dat zei aankomend president Joe Biden net in een speech. Volgens Biden waren de rellen het gevolg van vier jaar Trump. We could see it coming. Ook had hij het over de aanpak van de politie. 82 railschoppers zijn tot nu toe opgepakt. Was het een Black Lives Matter protest, dan was het volgens Biden heel anders gegaan. No one can tell me. Als er een groep of Black Lives Matter protesten in ieder ze niet heel, heel dan de mob van thugs die het kapitaal President Trump verliest ondertussen steeds meer steun. De minister heeft gezegd dat zij ontslag neemt... en ook zouden politici bezig zijn met plannen om president Trump af te zetten. Nederland heeft een kans laten lopen om extra coronavaccins van Moderna te krijgen. We hadden er aan het einde van dit jaar miljoenen extra kunnen krijgen, maar het ministerie vond dat te laat en heeft ze niet gekocht. Inmiddels denken ze daar anders over. Samen met andere landen probeert Nederland een nieuw contract met Moderna te sluiten. Tesla-baas Elon Musk is de rijkste man ter wereld. Hij heeft ruim 150 miljard euro. Dat is ruim 1 miljard meer dan de nummer 2, Amazon-baas Jeff Bezos. Dat was tot nu toe altijd de rijkste man ter wereld. Op plek 3 staat Microsoft oprichter Bill Gates. En misschien heb jij door de corona-lockdown ook al last van een coronakapsel. Nou, ook voor honden is het geen pretje. Trimsalons zijn vanwege de lockdown dicht. Maar dat kan best gevaarlijk zijn, zegt hondentrimster Diana. Het eerste is natuurlijk dat bij langoerige honden de vacht gaat klitten. Daar gaat vuil in zitten, dat gaat ontsteken, dat kunnen open wonden worden. En dat wil je als baasje natuurlijk niet hebben. Maar helaas verwacht Diana dat honden voorlopig nog wel even met hun coronacoep moeten blijven rondlopen. Het is acht weken plus twee weken... En wat er nog gaat komen, want ik verwacht niet dat we over twee weken open gaan. Sommige klanten smeken haar daarom om stiekem haar salon toch open te doen. Maar vooralsnog helpt ze alleen haar eigen hond. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en er vallen buien. In de heuvels van Limburg is er kans op natte sneeuw. Morgen wordt het op meer plekken droog en wordt het 3 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.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 Won't go in your aura Rose Rose's star. Your most enticing aphrodisiac has placed his hand.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 echt ganse herrie, want daar blijven we dan nog uh, fijn mee doorgaan. Zoals ook uh, deze bent uit De Haag, Kuku en Audioslave. Oh, God.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 En um, daar kun je ook je tickets halen. Tickets komen binnenkort online. Um, we beginnen op donatiebasis, maar wel met een pay what you um, like. Laat maar zeggen vanaf 2,70 euro. Oké. Okay. Uit mijn hoofd. Ja. Dus, uh, nou ja, de meeste mensen hebben het gewoon in hun zak zitten. <lacht> eh, dat, dat, dat lijkt me ook. Hè? Er zal altijd wel ergens wel een eurotje uitrollen of wat dan ook. Hè? De, uh, veel hoeft het niet te kosten, denk ik, toch?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 Met live. Van Vatal. Met live. Ja, Goed, ik tu blijf luisteren. Ja, oké. Okay. Nee. Moet ik hem wel aanzetten natuurlijk. Dus. Heb ik het. Want dit is de nieuwe single van Ethan Huis, maar er zit nog een dame op waar ik nog niet helemaal uit uh, ben wie dat uh, is. Dan zou ik uh, eventjes uh, in dat opzicht gewoon even naar uh, zijn pagina moeten gaan. En misschien krijg ik daar het antwoord op, want uh, Josephine is uh, de nieuwe single van Ethan Huis. En uh, wat dat gaat, gaat het over jazeluzie.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 So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 Need. So I try to live on crumbs But I have a heart to feed We have always been a problem